9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meeder. De sportzomer met de mix van nieuws en sport. Straks dubbele zwarte gaten. Gertje Knoops, Hans Ubbink en Rogier van het Eck zijn hier. Eerst het nieuws, Nee de Jong. Syrië heeft nadat het vrijdag een Turks-gevechtsvliegtuig had neergehaald... nog een Turks-toestel beschoten, dat heeft de Turkse vicepremier gezegd. Of het tweede toestel werd geraakt en wanneer de beschieting precies was... zei hij er niet bij. De bemanning van het tweede Turkse toestel was op zoek naar de collega's... van het toestel dat kort daarvoor van de radar was verdwenen. Later werd duidelijk dat het door Syrisch afweergeschut was neergehaald. Morgen bespreekt Turkije met zijn NAVO-partners... hoe het land of het bondgenootschap op het neerhalen van het toestel zal reageren.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 De vader van de peuter was in Zuid-Duitsland de machten over het stuur verloren. De wagen zigzagde over de weg, randde een wildhek... en sloeg in het struikgewas over de kop. Het stoeltje met daarin het jongetje werd daarbij uit de auto geslingerd. De Hulpdiensten vonden hem ingesnoerd in de buurt van de wagen. Zijn moeder en twee broertjes van zes en negen raakten zwaar gewond. De vader kon na behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De Belgische Kim Kleisters heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Wimbledon. Kleisters won in twee sets van de Servische Jelena Jankovic met 6-2 en 6-4. Kleisters moet het in de tweede ronde opnemen tegen de Tsjechische Andrea Lavachkova. Ook Aranska Rus heeft zich voor de tweede ronde geplaatst. De Rus won met 7-5 en 6-3 van de Japanse Misak Doi. Het is voor het eerst dat Rus tot de tweede ronde van Wimbledon doordringt. En zij moet het daarin opnemen tegen de Australische Samantha Stoser, de winnares van de US Open.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 Een advocaat, een modeontwerper en een hoofdredacteur. Dat zijn de gasten in de Radio Sports Sportzomer vanavond. Eerst tennis. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Mark Brasser op Wimbledon. Tja, er wordt uh, nog steeds getennist. Onder meer door uh, de vrouwen Vera Zvonareva Reva en uh, Mona Bartel. Zwonareva, een speelster net buiten de top 10. Uit Rusland, nummer 12 van de wereld, nummer 12 ook van de plaatsingslijst. Maar die heeft het uh, heel erg moeilijk met die Mona Bartel. Ja, dat is zo'n speelster, een beetje een nieuwe Duitse lichting uh, hebben we. Julia Gurges, Angelique Kerber. ja daar houdt die, die Mona Bartel uit uh, Neumunster uit uh, Duitsland. Die hoort, daar, die hoort daarbij. Ze heeft de eerste set gewonnen met uh, 6-2. Als je dat en een, ja, een, toch wel een stormachtige ontwikkeling doormaakt. In 2007 nog uh, de bijna duizendste van de wereld. Nou, maar ze maakt steeds sprongen, zo naar 500, naar 300, 200. Vorig jaar, eind vorig jaar kwam ze de top 100 binnen. En nu is ze al doorgestegen naar een plaats bij de beste 40 speelsters van de wereld. Ze is lang, 1,85 meter Een voordeel natuurlijk, ze veert lekker makkelijk. En die service komt dan ook goed door. Svonereven heeft daar problemen mee. speelt het met ja, een soort van fesjaan. De temperatuur daalt hij toch wat. En ze heeft de, de armen bedekt. Waarschijnlijk om de armen warm te houden. Eén game gespeeld inmiddels in de tweede set. Die game is dan wel gewonnen door gewoon Rijvers en leiders in de tweede set met 1-0. No maar in de eerste set was ze vrij kansloos. 6-2 in de eerste set voor Mona Bartel. In Nijmegen gaan ze binnenkort de hemel afstruinen... naar de bron van zogenoemde zwaartekrachtgolven. Sterkerkundigen van de Radboud Universiteit... hebben zich daartoe aangesloten bij het Europese project Virgo. Paul God is hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij zitten hier met z'n vijf in de studio weten natuurlijk precies wat dat zijn. Hè? Zwaartekrachtgolven, maar kunt u het de luisteraars wellicht nog één keer uitleggen? Ja, heel graag. Um, wat er kan gebeuren is uh, als uh, twee hele zware massa's, bijvoorbeeld twee zwarte gaten, om elkaar heen draaien... dan is de zwaartekracht daar in dat gebied zo sterk dat die de ruimte en tijd daar ver, uh, uh, gaat, gaat rimpelen, gaat verstoren... En eh, die verstoringen van ruimtetijd, dat zijn een soort van rimpelingen als op een vijver... die planten zich voort door de ruimte. En ja, die golven, dat zijn zwaartekrachtsgolven. En die, die gaan door de ruimte? Die, komen... en die gaan door de ruimte. Nou, het is eigenlijk de ruimte zelf die vervormd wordt. En dus de, dus de, die, die massa's, die zwarte gaten, dat zijn sterlijken. Dat zijn de, de overblijfselen van hele zware sterren als die in een supernova-explosie ontploft zijn. Eh, die draaien dan om elkaar heen en die verstoren daarmee de ruimte zelf. En die twee van die zwarte gaten, ik snap één, dat is al, dat is al vrij ernstig als je daarin terechtkomt. Uh, maar twee die om elkaar heen draaien, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het, houdt het dan op als je daarin verdwijnt of kun je er niet in verdwijnen? Nou, je zou erin kunnen verdwijnen als je werkelijk zo dicht in de buurt kan komen. Maar gelukkig staan ze zo ver weg dat dat, dat niet zo snel zal gebeuren. Uh, maar als je zeg maar, twee hele zware sterren hebt die om elkaar heen draaien, dan kunnen ze alle twee een supernova-explosie ondergaan en alle twee één zwart gat opleveren. En dan denken we dat het toch kan, zo kan zijn dat die twee zwarte gaten nog wel aan elkaar gebonden zijn en om elkaar heen draaien. En ja, die hebben we nog nooit gezien. En eigenlijk de enige manier om dat te zien is in die zwartgatsgolf. Want ja, een zwart gat komt natuurlijk helemaal geen straling. En we zien daar geen radiostraling of optische straling vandaan komen. Maar die vervormingen van de ruimtetijd, die hopen we wel te kunnen gaan zien. Ja, het is allemaal, het zou kunnen, hè? Uh, nou, we weten eigenlijk vrij zeker dat die zwaartekrachtsscholven bestaan. Vrij zeker? Want, nou, het indirecte effect hebben we wel gezien. Bijvoorbeeld als we twee neutronensterren, die zien we soms als een pulsar, uh, om elkaar heen zien draaien... ...dan zien we dat die baas steeds kleiner wordt. Die komen steeds dichter bij elkaar... En dat effect, dat is eigenlijk alleen maar te verklaren doordat die golven energie meenemen. Hè, en die energie die verdwijnt in de ruimte. En daardoor vallen die twee neutronensterren langzamerhand naar elkaar toe. Maar werkelijk direct kunnen meten hier op aarde, dat is nog nooit gelukt. Nou, nou klinkt het als hele uitdagende wetenschap. Um, en dan komen we altijd bij die vraag, en die is zo flauw, maar wat hebben we er eigenlijk aan? Ja, eigenlijk hebben we er twee dingen aan. Het eerste is dat het, het is werkelijk iets nieuws is. Ja, dit hebben we nog nooit eerder, als mensen hebben we dit nog nooit eerder kunnen zien of kunnen bedenken. Hè, dat, dit, dat dat het werkelijk zo werkt. Dus het is echt een nieuwe kennis. Ja, dat is toch wel iets, uh, iets, iets eigen van de mensen vind ik. Uh, en het andere is dat het inderdaad ontzettend uitdagend is om het te kunnen meten. Uh, u, moet, u moet zich voorstellen, die golven die daar bij die Zwarte Gaten enorme verstoringen in de ruimte opleveren. Ja, tegen de tijd dat die hier op aarde aankomen. Dan is het nog maar de beweging van een enkel atoom wat we proberen te detecteren. En dat is zo'n gigantische technologische uitdaging. Dat uh, allerlei bedrijven en, en in, uh, industrieën die vinden het ontzettend interessant en uitdagend om dat te kunnen doen. Want je moet, ja, je moet ontzettend precies meten. Veel preciezer dan ze ooit uh, hiervoor hebben gedaan. Een ja, uh, nieuwe apparatuur uh, kan ik me zo voorstellen. Dat, uh, dat onderzoek gaat jaren duren. Uh, ja, dat klopt. Uh, heel eerlijk gezegd, met die, die ontwikkeling uh, van die hier op aarde... om die zwaardig te meten, daar is men al dertig jaar mee bezig. Uh, en de, de, de verwachting is dat het nu over drie jaar ook werkelijk gaat gebeuren. Dus een, uh, die Virgo-detector, uh, die staat in Italië en er staan er ook twee in uh, de Verenigde Staten... die hebben een aantal jaar geleden al laten zien dat ze zeg maar, binnen een factor 10 van wat nodig is... Ook werkelijk die metingen kunnen doen. Dus we kunnen ze nu zeg maar 10 atomen kunnen ze verschuiving meten en we moeten naar één atoom. Nou, die laatste factor 10, die zijn ze nu aan het implementeren en dat moet vanaf 2015 moet dat ook werkelijk uh, gaan meten. Ja, en dan is de verwachting dat we ongeveer, nou ja, het is een beetje onzeker, maar tussen de één keer per week en, uh, en een paar keer per jaar zo'n een zwarte zien. Uh, en dat zijn dus de dus zwarte gaten en de dronestelen die op elkaar uh, uh, storten. Dus dat wordt de Nobelprijs in 2149? Uh, nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, heel eerlijk gezegd, die, die ontdekking van de, de, de detectie van die zwaartekastgolven, dat zal waarschijnlijk wel tot de Nobelprijs leiden. Uh, waarschijnlijk niet voor ons hoor, want dan, dan moet ik wel even meteen zeggen, dat is voor de mensen die 30 jaar geleden begonnen zijn met die, met die experimenten. Um, en als we het in 2015 he, die detectie al kunnen. Nou, misschien 2016. Nou, wie weet. 2020 duurt meestal een paar jaar voordat het uh, toegekend wordt. Maar ergens in het uh, decennium 2020, 2030 zou dat heel goed kunnen. Ja. Oké, okay, nou, u gaat in ieder geval meedoen aan het onderzoek, Paul Groot. Van de, de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk dank. Dank u wel. Geert-Jan Kroops. Uh, vandaag. Klokkenluider bouwfraude verliest zaak. Uh, Klokkenluider in Utrecht. Uh, Floor Drost. Uh, die moet naar de burgerrechten voor een. Uh, een schadevergoeding als klokkenluider. Uh, een klokkenluider, dat is wel een beetje jouw ding, hè, volgens mij. Uh, is het nou iets waar je van staat te kijken als je zo'n bericht voor je krijgt? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk wel logisch in de hedendaagse... Uh, ja, hedendaagse... Uh, hoe zeg je dat? Uh, recht, als je een rechtszaak maakt, dan ja. is dit een logische afloop van zo'n zaak. Is dat logisch? Nou, het is wel symptomatisch voor hoe we als samenleving, maar ook hoe moeilijk de overheid... het heeft om hiermee om te gaan. Je ziet dat niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Amerika... met uh, Bradley Manning, de Amerikaanse militair... die wordt vervolgd en met levenslang wordt bedreigd... voor het geven, het lekken van gegevens aan Wikileaks. Julia Assange, we hadden het er net al eventjes over. En uiteraard in Nederland de klokkeluider Fred Spijkers... die uh, nog steeds... Voor een volledig eergestel uh, vecht. Uh, het betekent dat we als samenleving gewoon moeite hebben om met dit fenomeen, fenomeen om te gaan. En een voorbeeld daarvan is dat er nog steeds geen goede wettelijke regeling is. En dit is weer een voorbeeld uh, van een van de velen. Want van de week kwam er, uh, geloof ik, nog bericht naar buiten. dat er ook een andere medewerker van Defensie op nonactief is gesteld. omdat hij. Bekend had gemaakt dat er een aantal mensen zonder uh, de juiste veiligheidsscreenings in het buitenland werken. Ja. Um, maar waar het, zit hem dan het probleem? Nou, het probleem is, zit hem daarin dat, uh, dat de Nederlandse samenleving, maar in het bijzonder de overheid, moeite heeft om, om te gaan met mensen die dus inderdaad uit de school klappen. En uh, daarmee een stuk loyaliteit laten varen, dus kiezen voor... Uh, zeg maar een stuk rechtvaardigheid... maar tegelijkertijd de organisatie uh, zeg maar in discrediet brengen daardoor. Althans, dat wordt zo ervaren. En dat, in dat dilemma weten wij ons nog steeds niet goed juridisch te bewegen. Het is ook een beetje moeilijk natuurlijk... want het kan natuurlijk ook uh, gedreven worden door revanchegevoelens natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Je moet, uh, ook hier geldt dat natuurlijk, wat is een klokkelaarder? De definitie daarvan. En hoe zet je een systeem op dat overigens dan niet weer blootstaat aan misbruik? Dat, dat moet je natuurlijk ook realiseren. Tweede Kamer is er al enige tijd mee bezig. Maar het, denk ik denk, het wordt wel tijd dat er gewoon een uniforme overkoepelende regeling komt. Ja. U bent uh, heel erg betrokken bij die zaak van Frits Pijker. Dat dus zou jij zeggen. Ja, sorry, ja. jij inderdaad. Heel gelijk. Um, die zaak die, die, die stamt al uit de jaren tachtigen. Um, ja. Komt daar al een einde aan? Is, daar, is het einde in zicht? Of is het, nou, er is, gaat er is het in, maar door? Nou, er is in 2010, december 2010, is er een, een hele duidelijke uitspraak gekomen... van de Centrale Raad van Beroep, het hoogste, bestuurs, hoogste bestuursrechter in Nederland... die uh, hem in het gelijk heeft gesteld, alleen niet volledig. Er is, er is één facet... Uh, waarvan hij vindt dat de Nederlandse staat dat nog moet rechtzetten... en dat is dat hij destijds, uh, in ieder geval in het dossier, uh, is gepsychiatriseerd. Hè. Hij is tot patiënt gebombardeerd om onder dat mom zeg maar, uh, uh, zeg maar zich, zich van hem te ontdoen. En dat, dat is voor hem nog steeds een belangrijk pijnpunt. En hij hoopt dat de overheid daar uh, nog een keer bereid is om dat recht te zetten. En als u nu hoort van die zaak van, van dus een andere klokkenluider u had het over die man die die veiligheidsverklaring ja. heeft aangekaart. Denkt u dat er iets veranderd is bij Defensie in al die jaren? Ik denk dat het wel heel moeizaam uh, als er al een verbetering is te bespeuren. Ik, ik heb het zelf nog niet bespeurd... maar ik denk dat uh, het niet zozeer in, in, uh, zeg maar symptomatisch is voor Defensie. Ik denk dat het voor de overheid in de hele breedte... Uh, betreft. En ik denk dat met name het voorstel van uh, professor Pieter van Vollehoven, al enige tijd geleden gedaan, is dat er een, gewoon een onafhankelijk orgaan komt. waar deze mensen hun zaak kunnen neerleggen en daar onderzoek plaatsvindt. En, An anoniem, bijvoorbeeld. Nou ja, of, of in ieder geval met een stuk rechtsbescherming. Niet dat deze mensen direct uh, met ontslag en onactief en andere juridische maatregelen worden. Ja, maar dan uh, moet je dat anoniem doen. Als je dat niet anoniem doet, dan. Uh... Ja, maar daar moet je dan wel tegenoverstellen, advocaat van de duivel spelend... dat natuurlijk een werkgever of een organisatie zich wel moet kunnen verdedigen... tegen zo'n eventuele uh, aantijging van een ja. klokluider. Want het kan natuurlijk ook wel eens een keer niet waar zijn. Dus je ja. moet maar is het wel... dan van belang wie het aanbrengt? Uh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik denk dat er wel een systeem moet komen met check-and-balances. Dus voor beide kanten moet er denk ik een evenwichtig systeem komen. En dat, dat is er nog niet. En dat betekent dat je toch altijd zou moeten zeggen wie je bent. Ja, ik, ik, ik denk dat je dat wel minimaal uh, mag verlangen, ook naar de wederpartij. Maar als je dat bij een onafhankelijk orgaan onderbrengt... en het is overkoepelend en uniform geregeld... mag de consequentie niet zijn dat iemand die zich daar meldt uh, met naam direct bang bevreesd moet zijn voor allerlei arbeidsrechtelijke maatregelen. Maar heeft u wel gezien dat het aantal klokkenluiders... om even zo te zeggen dat het afneemt... gezien uh, ja, al die zaken die in de publiciteit komt... ja, ik kan me voorstellen dat mensen wel tien keer nadenken voordat ze... Ja, dat, dat is zeker de, de, de, de keerzijde, dat je de uh, motivatie om, om onrecht aan de kaak te stellen binnen een overheidsorgaan, je ziet het ook in andere landen... dat dat veel moeilijker wordt. Want wie wil in de positie zijn van Julia Assange of Bradley Manning? Ik denk dat er maar weinigen zijn die uh, uh, deze positie ambiëren. Ja, en die dat kunnen dragen. En die dat kunnen dragen, ja. ja.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 Ja, er uh, wordt hier allemaal jeugdsentiment opgehaald hier. Doe jou? Nee, niet door mij. Fantastisch nee, ja, Niet, niet door mij. Ja, ja Hans. Het zou uh, ja, ja, een zoeknummer kunnen zijn. De clip van uh, Mot de Hoepel is uh, en met David Bowie is uh, ja. te volgen via, de, via Radio 1.nl. Via de webcam, daar draaien we de clip over toe. Ja. Hans was Zubbink, herkenning. Hans, ja, ja, Hans Umbink even introduceren voor de mensen die net inschakelen. Uh, Modeontwerper, ja, eigen lijn, uh, kunnen, we, kunnen we wel zeggen, eigen show. Binnenkort uh, wordt je nieuwe show. Wanneer is het? Ja, precies vol volgende week? Ja, volgende week maandag. Ja. Waar? In het grachtenhuis in Amsterdam. Ja. We uh, hebben uh, al heel wat locaties gehad. Carré? Uh, Carré, uh, het Amsterdamse Bos. dat waren 1500 man allebei. En nu doen we het voor 150. Dus dat huh? is heel anders. Ja, ik, ik wilde graag iets intiems, een beetje geïnspireerd op de shows... Uh, in de jaren 50 en 60 in Parijs. Waar je in, het, in de maison van de uh, ontwerper zelf kwam. Dus mensen zitten daar in kleine kamertjes, modellen lopen doorheen. Dan merk je ook dat als we zijn bezig met de castings en zo, die modellen van tegenwoordig zijn dat niet gewend. Is inderdaad, een catwalk van 30, harde muziek en hard vooruit. En nu doen we hele lievelijke uh, deuntjes. En ze zijn onthand. Tussen de schuifdeuren, als het ware. Letterlijk tussen de schuifdeuren. Ja. Ja. ja. Wie komen daar nee. dan? Ja. Wou ik dit zeggen? Wie uh, nodig je dan aan? Uh, veel pers. Wij. Jullie bijvoorbeeld. Uh, nu nee. sport. Nu sport mag er wel in bij jou. Ja, want ik heb. Wij, wij vijf. Ja. Oh, wij vijf, ja. Ja. ja. Uh, dus. Uh, goed nee, heen. maar goed, het, het, het, het is een, een, een hele andere uh, show. En uh, we gaan twee dagen later uh, livestream 3D uh, van de show. Dus dan kunnen mensen die geïnteresseerd zijn het gaan kijken. Maar, maar doe even even. eens wat namen. Want uh, wie, zijn, wie zijn de mensen die absoluut niet mogen ontbreken bij jouw show? Wie waren eerst no, de eerste die ja. een uitnodiging kregen? Ja, noem de vier of uh, zo. Uh, ja, daar heb ik een bureau voor. <lacht> <lacht> ik zou het echt niet weten. Maar jij bent degene die het organiseert, hè? Uh, ja, ik zorg ja. dat die show heel goed loopt. Ja, en er zijn andere mensen die zorgen... En, en dat de kleding er goed uitziet en de modellen er goed uitzien. Ja, maar jij bepaalt uh, toch wel op welke... wat de voorwaarde is dat iemand mag komen? Wie zit er op de beste plek? Ik heb echt geen idee. Ja. Ik, heb, nee, ik heb echt ja. geen idee. Er kunnen ook uh, 150 Zweden komen. Of, of? Ja, nou, <lacht> dat, eigenlijk was misschien misschien... Nee, um, het, het PR-bureau zorgt ervoor dat daar er de juiste mensen zitten. En dat doen ze al uh, tien jaar goed, denk ik. Ja, maar je weet dus niet wie de juiste mensen zijn. Ik, nee, ik weet niet wat er uh, aan uh, wat, welke rangorde er geldt. Uh, ik ben ooit begonnen uh, door uh, met shows en, uh, en pers en, en andere gasten, zeg maar, door elkaar heen te zetten. En wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De eerste rij was gewoon degene die het eerst binnenkomt. Dat vond ik wel heel aardig. Ja, totdat mijn PR-bureau zei: Hans, er zijn nu een aantal journalisten die niet meer komen. want die moesten staan de afgelopen show. Ik zeg: Ja, maar de waren ze te laat. Mm. Uh, <laughs> hey, be, be, zo, zo werkt het toch niet. En laten we eerlijk zijn: uh, uh, zij zijn daar ook omdat ze professionals zijn. en verdienen het dan ook om op de eerste rij te zitten en daar verslag van te doen. Maar, maar je hebt <laughs> nog steeds geen antwoord. Nee, eigenlijk niet. Komen er wel uh, dan modeprogramma's uh, met, met, met camera's? Of is het echt intiem? En laat je het aan de, aan de echte professionals... die geïnteresseerd zijn in kleding? Uh, ja, nou, uh, ja, precies. Wat je zegt, die kleding. Dus het is allemaal dat mensen dat niet zien. Maar jullie hebben zelf een soort gebarentaal ontwikkeld... merk ik, uh, tijdens het programma. van Doe jij dit en daar, let je hier even op. Dat is heel leuk. En met kleding zit je zo met je vingers tegen elkaar te vragen van ja. die stof. Ja. En dat is het mooie bij zo'n salonshow. Uh, dat je zo dichterop zit dat je ook inderdaad de de stof kan zien. Want als je nou eerlijk bent en je ziet er he, 1500 man... je hebt een podium he, van uh, 45 meter, er gaat, staat harde muziek... en het gaat heel snel, de nuances ontgaan je. Mag he. je ze ook even aanraken nu? Als, mijn, ja, als ze dat als ze, als ze willen, Hans, mag ik dat eens zien? Of nou ja, van, van harte welkom, want ja, daar doe je het om. Kan je het ook kopen gelijk? Of moet je het nee. bestellen? Uh, Wat lag je nou? Dat is toch normaal niet. Dat is natuurlijk niet. Ja, nou, Zijn er genoeg, dan kan je achteraf nee, Er is, een, er is op, op dit moment ontwikkeling, dus, hè, dus dan heb je uh, uh, via het internet wordt de show live uh, uh, uitgezonden, tussen aandachtstekens. En dan zag ik bij Burberry, dan kan je dus de opkomsten al kopen. Dus Goed, dan, kan je, dan zit, komt er een jas en dan zeg je, uh, doe mij een leuke keer. jas. Hè, dus links in het beeld zit een, een, een scrolllijstje. De en iedere keer op het moment dat er een jongen naar voren komt... met een jas of een pak of een shirt... dan wordt dat beeldje iets groter. Dan kan je erop klikken, dan zie je de prijs en dan kan je zeggen bestellen. Letterlijk. Dat hmm. gebeurt nu. Nee, maar bij jou is het dus eigenlijk niet zozeer om direct te verkopen... maar meer om een stijl te laten zien, om een te weg, laten, te laten ja. zien die je inslaat. Dan ja, komt om te laten zien meer. wat wij denken dat leuk is voor volgend jaar. Ja. Ja. En, ja. Wat is die stijl dit jaar? Wat, wat In één... Nee, niet één woord, nou, drie woorden. In, in drie woorden. Uh, uh, Bierrit meets Cotton Club. Dat zijn er al vier, hè? Maar, um, nou, we schrijven een Cotton Club aan elkaar. Ja, oké, okay, kijk, dan zijn we er. Uh, het is, het is, wat je, wat je, je hebt die, die hele vernetting gezien... en wat iedereen een preppy noemt of kak of wat dan ook. Um, maar er moet wel een scherp kantje aan zitten. Uh, het helemaal af overgestelde uh, mooie plaatje is zo oninteressant... want het is zo af... Er moet iets hmm. niet kloppen. Er ja, moet ergens wat leven in zitten. Ja. Ja. En dat is dan een klein uh, detail? Dat, of, de, de, de, ja, een vreemde, een, een vreemde stof of een, uh, een, een ongewone combinatie. Hè? Dus niet alleen een, een pak met een, een shirt en een das, wat, wat je misschien zou verwachten. Of een jurk met een mooi uh, twin, uh, twin setje gebreid of wat dan ook. Maar juist daar moet ergens een, iets aan zitten waar je uh, blij van wordt. mag de... knoops. Er mag een, een los loszitten. Er mag een. Uh... Het mag een beetje opvallen. Ik vind het heel mooi hoor, wat u aan heeft. Maar, maar, hij, zegt, uh, hij zegt weer u, hoor je dat? Oh, sorry. Misschien komt het door het pak. Ja, dat ja. denk ik. Het moet een beetje lossen. Ja. Ja. Biarritz ja. ontbreekt. Biarritz ontbreekt ja. Ja. ontbreekt een beetje. Ja, ja. ik weet niet. Uh, ik, ik, ik, ik weet niet wat ontbreekt. Uh, uh, als ik Jan zich zo prettig voelt, moet hij dat vooral zo houden. Ja. Want dan wordt hij dus niet op iets anders aan. Weet, weet je wat ik wel afvroeg? Wat doe je aan als je echt gewoon geen pak aan hebt? Wat heb je dan aan? Een <lacht> Bijvoorbeeld. Uh, Hardloopspullen. Uh, uh, ja, als, ik, als ik dit niet aan heb, loop ik best wel een sportspullen. Is... Heb je een spijkerbroek? Ja, een uh, ja, semi-spijkerbroek. Ergens, heb heb ergens wel. <lacht> ja. nou, ik, heb, ik heb wel uh, oude kleding, want we hebben thuis twee uh, Labrador's. Dus die, uh, die vallen onder mijn hoede. Dus ik laat ze altijd uit. En dan heb ik wel echt... Uh, uh, allerlei uh, spannende spullen aan. Ja. En ik ben ook vaak dan gelukkig onherkenbaar. Oude, Oude je, kent het, je kent het verhaal ah, ah, ah, van Hans Wiegel, die zei dan: Oh, heerlijk, als ik dan thuis kom, ja. even lekker ontspannen. Trek mijn pak uit, doe ik even lekker een blazer aan. Ja, ja. Nee, lekker dat los. Ja. Dat niet. Nee. Even Hans, nog nee. even. Even wat ik mij afvroeg: uh, Lopen jouw kinderen ook weer op de Catwalk? Want die hebben dat wel gedaan, ik. Dat hebben ze gedaan, uh, maar in dit, ge in dit geval beide niet. Uh, ze zijn oh. op vakantie. Oh, oké, okay. goede reden. We dus zouden maar, uh, de, de show iets eerder doen en. Maar er is heel veel gedoe geweest de afgelopen jaren... over het uh, te, te mager zijn van de modellen. Ja. Hoe sta jij daarin? Uh, nou, ik ben het ermee eens. Uh, we zijn begonnen, of ik ben begonnen met uh, de vrouwencollectie... Uh, in maat 38 te monsteren. En te zoeken naar modellen in maat 38. Omdat ik dacht, ja, dat is de gewone Nederlandse vrouw. Dus aan uh, Wat blijkt dan? Nou, wanneer ben je ermee je... begonnen, trouwens? Dat is 2001 geweest. Oh, dat is... Uh... Redelijk lang geleden. Redelijk, dus, um, en dat, wat, er, wat er dan gebeurt is dat je ongeveer de helft van de modellen... zijn maat 38. Niet allemaal heel uh, representatief, maar wel de, wel de juiste maat. vind ik dan ook nog, ook nog geen probleem. En de andere helft is maat 36. Waardoor de helft van je collectie er al niet uitziet. Mm -hmm. En het werd steeds meer 36, want die modellen 38 werden wat ouder... en hielden ermee op. Ik heb zijn ook, heb je oude modellen, Hans? Ja, maar dat zijn gewoon vrouwen die ik interessant vind. Een meisje van 16 uh, vind, uh, vind ik een heel leuk, maar die speelt met mijn dochter. Ja. Weet je, die, dat is niet iemand waar ik een gesprek mee heb of een avond mee. Nou, dus, ik, lang verhaal kort, uiteindelijk zijn we omgegaan naar maat 36... en iedereen zei, Jong, wat is jouw collectie vrouwelijk geworden. Ja. Maar gewoon omdat het dan past. En uh, nu, ben je nu voor je nieuwe collectie, dat zijn ook weer uh, 36's? Dat zijn allemaal 36's. Sommige meisjes zijn zelfs 34. Hè, maar we hebben... Uh, uh, uh, op op initiatief van Vogue. En Vogue International hebben we ook gezegd nou, wij uh, onderschrijven geen meisjes onder de 16, geen meisjes bij wie we vermoeden van dat er iets mis is met het management, iets mis is met eten, iets, al, al dat soort zaken. Ja, maar ik, ik hou me daar niet mee bezig. We hebben tijdens de show uh, in ons gebouw destijds hebben we tegen iedereen, uh, iedereen gezegd: kom maar gaan eten. He, dat was voor de show. Dan gaan we naar boven de, de Naar na het cafetaria. Nee, iedereen, iedereen ging mee. Iedereen ging mee. En het cafetaria, jongens, friet en uh, frikandellen en kroket en kaashoevlees. En dan zit je toch even te letten op of er mensen niet eten. En veel gelukkig uh, nee. Want, want uh, de, het gaat heel veel over hè, hoe de dames eruit zien. Maar is er ook een trend uh, bij de mannen? Ja. Is, is, zijn die uh, ineens ook smaller? Of heb je hebt bredere schouders? Of nee, die, wat je, wat je, je, ziet, wat je ziet is dat als jongens wat verder willen. dan moeten ze allemaal naar de sportschool van hun, uh, van hun bureau. Want wat moeten dan opgepompt worden. Ja, maar van het bureau, maar van jou? Van mij niet. Nee, maar nee. wat moeten ze van jou dan? Uh, van mij moeten ze vooral ontspannen lopen. En dat is voor jongens heel moeilijk. Ja, maar ik bedoel, de, de, de, de, kan Herman uh, zo in een pak en uh, de ook ja. op. wat jou betreft? Ja, die kan aanstaande maandag gewoon... In, maar hij moet hier zitten, maar ja. anders had ik gezegd, kom maandag uh, de show lopen. Maar hij kan niet zonder mij, hoor. <laughs> wat, nee? Nee, nee, nee. Nee, oh. nee, nee. Oh. nee maar dit is, het, het is een hele gewone maat, een hele gewone man... En ook een hele gewone vrouw. Weet je, als, als je verhoudingen klopt, is het prima. Maar klopt. Is, wat, wat, wat mij een beetje opviel, is dat je probeert met je kleding misschien de man een beetje vrouwelijker te maken. Nee, seksier, aantrekkelijker voor vrouwen. En dat gebeurt ook. Maar is dus dat serieus dan... waar? Ja? ja? Vrouwen vinden de, de mannen goed. die aan zo'n bedrijf vaak leuke mannen. En vraag me niet wat een leuke man is, maar dat vinden ze vaak leuk of aantrekkelijk. Maar maar het is aan iets het pak... jongensachtig, het is iets rebels, het is iets ontspannends. je, het, de mannen zijn hopelijk meer zichzelf. En oh. dat spreekt denk ik ons allen aan. Maar ligt het aan de kleding of ligt het aan de vrouw? Dat ligt aan de man. Nee, dan kun je niet uitkiezen. Nee, jammer, Dat nee, was een open vraag, toch? Ja. Nee, meer of ja. Ja. meer. Maar, ja. Maar, maar solliciteer jij nou om, naar, naar een, een outfit? Nee. Oh, nee. Hoezo? Vind je dat ik het nodig heb? <laughs> ja, dat is een gewetensvraag. Ik denk nee, gewoon nee, van mezelf nee, nee, Ligt het aan de vrouw? Of aan de, uh, of, nee, nee. nee, het kan zo zijn dat de vrouw valt op. Uh, ja, hoe moet je dat nou zeggen? Op het plaatje. Op ja, maar, maar het plaatje. is toch ook een blijk van respect. Als je jezelf goed verzorgt, is ook de, een blijk van respect naar, naar anderen toe. Ik vind dat heel vanzelfsprekend. En uh, wij verwachten dat we vrouwen wel. En daarom heb ik twintig jaar geleden gezegd. Ik zie er veel jongeren uit. Dan kunnen de luisteraars gelukkig niet zien. Maar, nou, je zit uh, een vol in de webcam. Kan oh, ik je uh, <laughs> ja, maar dat vertekent allemaal, geloof me. <laughs> ja, maar toen heb ik ooit gezegd: ik wil wat doen aan die mannen. Want die vrouwen uh, uh, die hebben ook recht op een. Man die geïnteresseerd is in, in ze is, maar dus ook uit respect zichzelf verzorgt en niet stinkend en boerend naast haar gaat liggen. En je moet hem maar accepteren, want ik ben nou eenmaal een vent en ik gooi ja. mijn sokken uh, naast mijn bed en dat soort dingen. Ja, goed. Ik ga hem even scheren. Hm. Ja. <laughs> ik, uh, heb, heb je de indruk dat, heel kort nog even, dat dat effect sorteert ook, jouw missie? Ja, ja. ja okay. absoluut. Ja, het slaat misschien ook soms al een beetje door hè, als je in de. In de rust, je, je haar gaat uh, ja. gaat doen, ja. dan denk ik is Ja, dan ben je <laughs> te ver. Nee, dan ben je heen. Nee, maar ik, ik denk dat die, wat voorheen, wat iedereen noemde een metroman of wat dan ook. Ik denk dat je het ook kan overdrijven. En maar er is iets gebeurd met die mannen, ja. Ja, iets geks met die mannen gebeurt. Ja. Nou goed. Het is een um, minuut over half tien. Uh, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Evaardtje hey, jong.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 De nieuwe nationale politie gaat bestaan uit 10 regionale eenheden... 43 districten en 168 basisteams. Dat staat in een conceptplan van minister Opstelter van Veiligheid en Justitie. De basisteams worden de ruggengraat van het nieuwe korps. Zo'n team kan een wijk van een grote stad, een gemeente... of meer kleine gemeenten bestrijken. In zijn huidige vorm bestaat de politie uit 25 regiokorpsen... plus het korpslandelijke politiediensten. In 2015 moeten die opgaan in de nationale politie.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 Het EK zit er voor Nederland op. Maar gelukkig, er is al geloot voor de Europa League. Er komt minder geld voor studenten in het buitenland. Eerst Londen. Yes. Ja, Wimbledon, Mark Basser. Ja, er wordt hier uh, nog altijd gespeeld. Op het centercourt zit ik te kijken naar een partij tussen Yvette uh, Benesova uit Tsjechië en Heather Watson. Heather Watson een uh, speelster, een uh, local uh, favorite om het zo maar even te zeggen, van Groot-Brittannië. Speelt goed, de eerste set gewonnen 6-2, staat uh, 4-1 uh, voor in de tweede set. Dit is zo'n partij ja, die eigenlijk niet uh, gepland was en die opeens op het centercourt werd gezet. En dus het is mooi voor de mensen die, uh, ja, die laat een kaartje hebben gekregen voor het centercourt, dat die toch nog een, een partij kunnen zien en een Britse kunnen zien. En uh, ja, ben, die heeft wel de naam, die Heather Watson, ja, dat ze een beetje choked op het moment dat het spannend wordt. Dus misschien ja. Ja, dat dat ook gaat gebeuren en dat het lastig gaat worden. En verder ja. volg ik nog de partij tussen Vera Zwonareva en Mona Bartel. Zwonareva, de eerste set, 6-2 verloren. Uh, speelt niet goed, de nummer 12 van de plaatsingslijst. Het wordt wel in de tweede set beter, daarin gaat het gelijk op. 2-2, 3-3, 4-4 inmiddels. Iets meer uh, rallies, maar af en toe nog hele onnodige en, en, en stomme fouten van de Vera Zwonareva. Fouten die eigenlijk niet horen bij een speelster... die zo hoog op de wereldranglijst staat. Ze heeft het moeilijk tegen die Mona Bartel. Het wordt laat, Mona Bartel, zo heet ze. 4-4 is alle kansen nog voor de Duitsers om het in twee sets af te maken. Zoals van Sveona Reven wordt ietsje beter... maar ze overtuigt nog lang niet. Staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra, wil dat studenten die in het buitenland studeren uh, wil die minder geld geven. Zelstra is bang dat er te veel mensen gebruik van gaan maken, omdat Brussel de eisen heeft afgezwakt. Aan de telefoon Kai Heineman van de landelijke studentenvakbond LSVB. Goedenavond, is het een goed idee? Goedenavond, um, we hebben daar een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant is het natuurlijk heel belangrijk dat studenten hun... Uh, de studiefinanciering mee kunnen nemen naar het buitenland. Uh, dat haalt de financiële drempel weg. En dat is goed voor die studenten en goed voor Nederland. Um, tegelijkertijd willen wij natuurlijk ook niet dat er misbruik wordt gemaakt uh, van die regeling. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een student één dag in Nederland woont... en daarna uh, vier jaar in, uh, in het buitenland uh, de studiefinanciering uh, krijgt. Hm. Uh, dus dat zal afhangen van uh, hoe hij dat vorm wil geven. Want daar is hij nog niet heel duidelijk over de staatssecretaris. Ja, je zou het ook kunnen zien in de tijd van bezuinigen dat de studenten ook een steentje moeten bijdragen. Um, ja, maar dat dat is niet de achtergrond van deze regeling. Uh, wat, wat de achtergrond is, dat uh, uh, is eigenlijk dat uh, er is gezegd het is discriminatie om uh, een eis te stellen daaraan. En hij uh, wil eigenlijk uh, ervoor zorgen dat, dat de uitgaven niet verder stijgen. Um, en het is niet bedoeld als uh, steentje bijdrage van uh, studenten. En daarnaast is het ook gewoon zo dat studenten naar, die naar het buitenland gaan... dat dat gewoon heel goed is voor Nederland. Nou, naar wat voor landen uh, gaan de studenten het meest eigenlijk? Wat zijn de populairste landen? Uh, het populairste land is uh, België. Onze zuidenburen, daar gaat ongeveer 30 procent heen. Uh, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Duitsland. Nou, ja. En hoeveel krijgt zo'n student dan in, in het buitenland? Als we bijvoorbeeld op een jaar uh, kijken... Uh, nou evenveel als een student hier, want hij kan de hele gestuufie meenemen, dus dat is uh, ruim 3000 euro per jaar. Ja, en dat uh, zou dus minder worden in de toekomst. Uh, wat gaan jullie dan doen eigenlijk, uh, in het kader van een protest bijvoorbeeld? Nou, wat, wat wij eerst uh, gaan doen is uh, goed luisteren naar de staatssecretaris. Hij zegt, ik ga er een onderzoek naar doen, ik ga een plafond uh, instellen. Wij willen eerst uh, van de staatssecretaris eigenlijk duidelijk hebben... wat wordt dat plafond dan? En uh, ja, wat voor een onderzoek uh, komt er nog om dat te vergelijken naar het buitenland? En uh, nou ja, dat willen wij eerst weten. En uh, naar aanleiding daarvan kijken we of dat, dat iets is... Uh, waar wij als studenten mee kunnen leven. Ja, Dus eerst even precies de feiten weten... en dan pas kijken hoe erop gereageerd moet worden. Ja, inderdaad. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed, dankjewel. Kai Heineman van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. Ja, we praten door uh, met onze gasten. Model Hans Ubbink is hier. Advocaat Gertjan Knoops en uh, hoofdredacteur van NuSportlogie van het Hek. En uh, NuSport.nl, de, de website hoort er ook bij. Hoe erg baalden jullie dat Nederland eruit lag? Nou, dat was uh, twee Aan de ene kant baalden we wel, want ja, het bezoek op de site is gewoon teruggelopen. We hebben een EK-special, uh, die is minder in de losse verkoop, die bij ons niet heel hoog is, maar er scheelt het toch. Zolang je het goed doet, verkopen we meer nummers in de winkel. We hebben nu twee of drie EK-specials gehad. Dus daar baalden we van. Maar we hadden ook een mazzeltje, want we hadden de Tour-special gepland. En we konden meteen uitpakken met onze Tour-special... op de dinsdag nadat Nederland was uitgeschakeld. Dus het kwam ook weer goed uit. Met hoeveel procent daalt het bezoek dan, vroeg ik me af? Je zegt, het is wel gedaald sinds de Oranje is uitgeschakeld. Maar met hoeveel daalt dat dan? Ja, dat daalt echt wel met tientallen procenten. Toch wel? Ja. Maar het was vergeleken met het WK. Toen werkte ik nog niet bij NuSport, maar toen was het echt de top. Want ja, Toen leefde ook iedereen natuurlijk echt mee. Het ging steeds beter. Houden tot en nu vast. was het heel aardig. Maar het heeft nooit de piek bereikt die het tijdens het WK 2010 heeft bereikt. Zo simpel is het. Het EK leeft ook minder. Hè? En zijn jullie al achter, want iedereen is aan het reconstrueren... onderzoeken, prikken in dingen, wat er nou is gebeurd met Oranje? Nee, maar dat wordt, uh, dat zegt deze week, dat is wel grappig... Patrick Kluivert ook in ons blad, die zegt, het wordt allemaal uitvergroot. Dat is ook dus zo. Ik heb zelf natuurlijk ook in een sportteam gezeten. Uh, jullie hebben zelf op een werkje op een redactie of in een ander team. Er gebeurt altijd wel wat. Ja, als je daar met z'n allen naar gaat zoeken en je vergroot het eruit... zoals bij met Nelz' auto gebeurt, dan lijkt het heel wat. Volgens mij valt het allemaal wel mee. Het zijn 23 kerels in een hotel in Krakau. En Krakau heb ik van al mijn collega's gehoord, is de stad... Waar je heen moet in het leven, nog een keer. Dat schijnt fantastisch zijn. De jongens zijn niet het hotel, buiten het hotel geweest, geloof ik. Ja, dan gebeurt er wel eens wat in het hotel. Wat fricties. Iedereen. Uh, de prestaties waren niet naar huis. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Iedereen die in een sportteam heeft gezeten, weet dat. Uh, dat dit allemaal uh, iets, iets te veel wordt uitgezet. Wij wel doen er hele... niet aan mee trouwens. Hè? Maar je hebt toch wel een netwerk? Of, uh, ja, nee, we hebben wilt... mijn collega Bart heeft ons vanochtend nog even bijgepraat. Maar je hoort het allemaal. Het, het ligt eraan met wie je praat. Praat je met Pietje? Dan is Jantje niet zo leuk. Praat je met Jantje, dan blijkt Pietje niet zo leuk. Ja, is... En uiteindelijk moet je al die lijntjes een beetje samenbrengen. Maar, ja, maar wat ja, vertel, wat het is niet allemaal wat... niet zo spannend. Maar wat vertelde u vanmorgen dan? Dat het allemaal niet zo spannend is. En anders hadden wij het allemaal wel gebracht. Ja. Ja. Maar zijn jullie misschien... Ik vond, zo ik vond de analyses in het NRC, in Telegraaf. Op Twitter lees je allemaal van... Jeetje, nu kopen. ik ren natuurlijk ook meteen naar de kiosk. Haal die kranten. Dan lees ik het en denk ik... Waarom heb wat is het gekomen? nieuws nou eigenlijk? Maar zijn jullie ook misschien niet te netjes of te veel de sport gericht... in plaats van misschien de bijzaken, een rol, nee, een schandaal? als het echt zou zijn, dan zouden wij dat brengen. Maar dan, heb, dan vind ik dat je het echt moet hebben over, zoals in de tijd van Vergaal... dat er hoeren naar het hotel werden gehaald, de avond voor de wedstrijd. Dan ben je niet met je sport sportbeleid. Niet, is hier niet door niet Vergaal overigens, hè? Niet door Vergaal. Nee, het <lacht> <vergaal>. nee, <lacht> nee, <lacht> nee, maar dan, nee, maar dan je heb je het over... He? Dan, zijn, dan, dan dwalen ze af van waarvoor ze gekomen zijn. Maar dat er wat fricties zijn in een ploeg... Ja, als dat nieuws is, dan, dan weet ik het ook niet meer. Even een hele andere zaak. Uh, het feit, er is nogal wat commotie over het feit dat, er, uh, uh, dat de NOS, of nou de publieke omroep in zijn algemeenheid, uh, websites heeft en daar zijn eigen nieuws op, op, op, op, op verspreidt op allerlei manieren. En daar hebben de anderen, uh, zijn wat sites, die hebben daar wat problemen mee Die zeggen, ja, dat is publiek geld en dat moet niet daarvoor uh, besteed worden. Hoe sta jij daar tegenover? Hoe staan jullie ja, ik, daar ik tegenover? Nou, als ik op persoonlijke titel mag spreken, ik vind dat altijd vreemd. Want ja, de, de tijden veranderen. Uh, publiek geld wordt nu besteed aan nieuwe media. Die is er nou eenmaal. Dat hebben we nooit bedacht. Dan was het vroeger waarschijnlijk ook niet goed dat er een radio en tv werd besteed. Ik vind het een onzinnige discussie. Die moet, daar doe ik niet mee. Wij doen gewoon met Nusport ontzettend ons best... om een zo zo'n leuk en zo informatief mogelijke site te maken... het publiek naar ons toe te trekken. En Die site is toch ook publiek, of niet? Bu het is toch Publieke omroep. Ja, de, van, de, van de publieke omroep ja. wel natuurlijk. Maar, ja, precies, maar. Dus het is voor, voor het publiek, als je die informatie hebt. deel je het voor, ook met, met het publiek. En of je dan dat. Ja, of, het probleem zit hem dan dat daar advertentiegeld naartoe gaat. En kijk, dat is een hele andere discussie. Ik ben al honderd jaar tegen de ster. Die bestaat nog in honderd jaar. En ik ben ook nog in honderd jaar. Maar ik vind dat gewoon heel vreemd. Als ik naar uh, voetbal zit te kijken. dat we na drie minuten weggaan dat de ster begint. Terwijl ik op de BBC een kwartier naar een analyse kan kijken in de rust. Maar dat is een hele andere discussie. Je moet of. Alle reclame afschaffen op de publieke omboek, maar niet alleen focus vind ik op de internetsite. Ik vind het een onzinnige discussie. Ja. Overigens uh, verschuift bij jullie niet langzaam ook uh, de, de bezorging van het nieuws van het papier naar het net. Ja, zeker. We zitten ook nu uh, zijn we aan het nadenken over wat we nou met dat weekblad moeten. We zijn nog heel erg gefocust op het weekend dat achter ons ligt, maar moeten we ons niet gaan richten op het weekend of de weken die gaan komen. Is het, is het niet mogelijk dat het op een gegeven moment gewoon niet meer verschijnt? Dat je je puur richt alleen maar op je? Ja, dat is altijd mogelijk, maar daar is voorlopig en nog geen sprake van. Maar ja, print zal een keer eindigen, maar wanneer dat is, dat weet niemand. Het is natuurlijk ook een lastige een, een, een formule. Je wil alle sport brengen, maar niet iedereen is altijd in alle sport geïnteresseerd. Natuurlijk. Nee, dat is ook altijd dus, de klacht, dus, dus... De, Er is of te veel voetbal. Of te weinig tennis, of uh, we krijgen ook mailtjes die zeggen... jullie besteden nooit aandacht aan uh, taekwondo. Zeg je, nee, dat klopt. Of een duiken Diepzee, dat limit. hou je altijd. Je stelt altijd met dat teleur. Topt. Je moet alleen een, paar, een aantal pijlers gaan kiezen. Dat doen we al, maar waar je echt met uh, grote regelmaat aandacht aan besteden. Nu is het nog wel eens, kijk in deze tijd natuurlijk met Wimbledon en Roland Garros is er tennis... Maar je zou nog wel vaker tennis kunnen brengen. Omdat dan de tennisliefhebber weet, als ik nu sport koop, heb ik tennis. Maar is het ook niet zo, als je Snijder op de voorpagina zet... dat dat dan, dat dan beter verkoopt dan, uh, noemen ze iemand Federer? Ja, het gekke is dat Federer, er was natuurlijk een hype toen hij in Rotterdam was... die heeft heel goed verkocht toen hij op de kuffer stond. En wij kiezen natuurlijk heel vaak voor voetbal, inderdaad... Uh, met als argument voetbal verkoopt nou eenmaal beter dan andere sporten. Ik weet zeker dat voetbal beter verkoopt dan Arancha Rus... Maar ik denk wel dat echte grote sterren ook goed verkopen. En als je je als uh, sportblad wil ja, profileren, dan zou je toch wat vaker andere sporters dan voetballers op de cover moeten hebben. Nou, daar zijn we over gaan nadenken. Daar gaan we binnenkort ook met de redactie over zitten. En ik denk dat wel dat we die kant uitgaan: dat er iets minder voetbal op de cover gaat komen. Maar voetbal blijft toch ja, heel erg belangrijk. I am a man you see and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling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 sing like a fat soul for what it's worth from the planet earth in an opera house but I'm In de Zwitserse Signal werden vandaag geloot voor de Europa League. In, uh, ik dacht die voetballers nog met vakantie moesten, maar ze zijn nog weer terug. In de pot twee Nederlandse teams, Twente en Vitesse. Ronald van der Geer, we gaan over die loting praten. Goedenavond, Ronald. Hey Robert, goedenavond. Eerst maar even Twente. Uh, hoe was het ook alweer? Hoe zijn ze in de Europa League ook weer terechtgekomen? Via een, uh, via een ontsnapping, hè. Uh, Nederland heeft het goed gedaan in het uh, Fair Play klassement. En uiteindelijk mocht Twente, ondanks verlies in de play-offs tegen RKC, zich toch inschrijven voor een uh, voor een Europese ronde, maar wel heel erg vroeg beginnen. 5 juli is uh, de eerste wedstrijd al. Ja, en daarom uh, mag Twente Europees spelen. Ja, tegen wie moeten ze spelen? Ze spelen tegen uh, UE Santa Coloma. Dat is een uh, club uit Andorra. Daar heb jij nog nooit van gehoord, denk ik. Ja, vanmiddag misschien een keer. Ja, precies. dat ja, is een club die, die ook nog niet zo heel lang uh, bestaat, sinds 1995. Eigenlijk een tweede team was van FC Santa Coloma. Nou, wel een goede spits, hoor. Een hele goede spit en een rechtsback die je in de gaten moet houden. Maar uh, voor de rest houdt het toch snel op. Want ze zijn in het dagelijks leven volgens mij gewoon postbode en bakker. En al dat, uh, al dat soort dingen. Nee, dit is natuurlijk een team waar, uh, waar Twente zich niet heel erg bezorgd over hoeft te maken. Nee, wat, wat, wat staan ze op de UEFA-ranglijst? Heb je dat bij de hand? Volgens mij 393 en Twente 36. Ja. Of 63, Nou goed... Ja. Maar ook voor heel uh, laat verschil. Er ja. bestaan uh, uit toch uit... geen kleine ploegen meer? Nee, maar in deze ronde dus wel. <laughs> ja. wanneer, ze Is je goed wanneer goed zoekt wel, wanneer moeten ze spelen eigenlijk? Wanneer wordt die wedstrijd gespeeld? 5 en 12. Ze, uh, ze gaan eerst thuis spelen en dan uh, gaan ze, gaan ze daar naartoe. Ja. Nou ja, goed. De aanvoerder Peter Wisgerhof die uh, ziet de wedstrijd in de Europa League vooral als een perfecte voorbereiding van het seizoen. Kijken of je tegen een vierde klasse speelt of, of eigenlijk een, een serieuze Europese wedstrijd. Ja, dan heb je toch, uh, focus, de focus toch anders op zo'n wedstrijd. En uh, de tegenstanders uh, ja, afwachten, maar dat verwacht ik ook tot uh, in ieder geval meer tegenstanders tegen uh, een amateurploeg. Dus uh, ja, dan is voor in de voorbereidingen zijn dat toch al goede testen. Ja, um, uh, eerst dus Andorra, uh, Ronald. Wanneer wordt het interessant? Nou, Twente moet een hele lange weg afleggen. Wil het uiteindelijk in de groepsfase terechtkomen? Dat is natuurlijk de meest interessante, want dan ga je namelijk door. Acht wedstrijden maar liefst. Volgende ronde, als, als men wint, uh, naar Finland. Inter Turku, waar Job Drachtsma onder, uh, of de leiding heeft als, als trainer. Dat is dan op 19 en 26. Ja. Dan beginnen de, de play-offs. Euh, nee, nog niet. Nee, dan, dan is er nog een ronde waarin ook Heerenveen meedoet. Dan beginnen de play-offs. En als je daar allemaal doorheen bent, dan kom je uiteindelijk terecht in de groepsfase. En dan gaat het, euh, het spel op de wagen. Precies, de drie exotische duels afwerken. Ja, ja, daar komt het ongeveer op neer. Dus eerst de Unio Sportiva Santa Coloma. Ja, nou naam. Ja. Uh, Vitesse terug op de Europese velden. Dat hebben ze gevierd. Uh, want dat was lang geleden, hè? Tien jaar. Ja. Liverpool. Uh, Mike Snoei was de trainer. En uh, uiteindelijk was, uh, was Liverpool te sterk. Maar ja, toen was het geen uitzondering dat Vitesse zich af en toe in Europa mocht melden. Maar ja, goed, je zei het zelf al tien jaar. Dus het is uh, lang dat ze van de Europese velden weg zijn gebleven. Maar ze zijn terug. Ja. En tegen wie? En tegen uh, Plovdiv, dat uh, locomotief Plovdiv uit uh, Bulgarije. Dat is de nummer 6 uit die competitie. Ploeg die in 2004 voor het laatst kampioen is geworden. Op dit moment stevig aan het verbouwen is in het stadion. Er kunnen er 7000 in. Ja, het is wel een grote stad trouwens. Um, de ene grootste stad van, van Bulgarije, maar het is zeker geen, uh, geen topploeg. Maar goed, uh, je komt in dit soort rondes nou eenmaal dit soort, uh, dit soort tegenstanders tegen. En ik heb het idee dat in Arnhem plofdif niet het grootste probleem is op dit moment. Nee. Ik denk dat uh, de interne <lacht> organisatie, noem bijvoorbeeld het uh, aanstellen van een trainer, dat dat uh, meer prioriteit heeft. Ja, want die is er nog steeds niet. Uh, die is er nog steeds niet, nee. nee, nee. nee. Goed, uh, Twente dus op 5 juli en Vitesse? Uh, Vitesse, dat is een goede vraag. Een, de, een ronde later. Dus is, uh, 19 juli 19, 19 en 26. Ja, ja ik had ja. het ergens opgeschreven. 19 en 26. Oké, okay, we kijken er naar uit. Ja. Te, ja, echt wel leuk. Flaplof dit. Jij kijkt gewoon moet, de dingen uit hè. Ja, moet verbannen worden uit de schappen. Wakker, die wordt wakker nu die denkt, we hebben ze dat plop dit. Dankjewel Ronald. Okay. Ja. van de mens naar de machine, want vanavond is het robot voetbalteam van de Technische Universiteit Eindhoven gehuldigd op het bordes van het gemeentehuis in Eindhoven. Al dit weekend werden de oranje robotvoetballers wereldkampioen in Mexico. Robin Soeters hebben we aan de lijn de aanvoerder van het robotvoetbalteam gefeliciteerd met de Robocup. Ja, dankjewel. Was Eindhoven uitgelopen? Um, ja, we hebben, we hebben inderdaad uh, alle andere teams verslagen. Ja, Eindhoven was voor, voor de huldiging, bedoel je natuurlijk. Ja, ja, het Inderdaad, uh, het was hartstikke gaaf. We werden met de bus het plein opgereden. Uh, en er stond natuurlijk een hele groep familie en vrienden en mensen die ons gevolgd hebben al, uh, al klaar. Dus dat was uh, hartstikke leuk. Want jullie hebben in de finale gewonnen van Iran, hè? Ja, klopt. We hebben met 4-1 gewonnen van het team uit uh, Iran. Huh. Het team hadden we eerder dit seizoen al, uh, al tegen gespeeld. We hadden een soort oefenwedstrijd tegen gespeeld. Dus, uh, ja, daar hadden we ons al een beetje op voorbereid. Uh, en die hebben we in de finale dus ook verslagen. Huh. Huh. Want dat was wel even bijzonder. Want jullie stonden al vier keer in de finale. Toen lukte het niet. Waarom lukt het nu wel? Uh, nou, wij doen sinds 2005 aan deze competitie mee. En, uh, ja, de competitie bestaat al sinds eind jaren 90. Dus je hebt gewoon een aantal jaar nodig om, uh, om de rest in te halen en dat is, uh, ja, dat is dit jaar gelukt. Jullie hebben de inhaalslag gemaakt. Is dat dan vooral op technisch gebied of tactisch? Hoe moet ik dat? Um, zien? Ja, dat is wel, uh, vooral puur techniek natuurlijk. Die robots moeten helemaal zelfstandig kunnen voetballen. Dus uh, ja, dat is echt, uh, echt high tech. Ja, Kun maar je, maar je een kort hoe vertellen kan je, hoe zo'n robot nou zelfstandig gaat voetballen? Zij langs de kant met zo'n met, met met een dingetje van ga links en ga rechts. Nee, je mag ze helemaal niet besturen. Dus je zet ze op het veld, uh, je mag op start drukken en, en verder moet die wedstrijd helemaal vanzelf gaan. Dus uh, iedere robot heeft een eigen computer aan boord en ook een hele hoop sensoren om, om de bal te zien en om de lijnen van het veld te kunnen zien. En uh, ja, doordat hij die, die ook met, met de andere robots samen kan werken, dat is een uh, soort wifi-netwerk voor de robots, uh, kunnen ze helemaal zelfstandig voetballen. Ze weten van elkaar waar ze zijn? Ja, dat is gewoon kunnen ze... een soort wifi-netwerk waar de robots over communiceren. En dan schieten ze met een, met een robotarm, of...? Uh, nee, we hebben onderin de robot een grote spoel en daarmee kunnen we een, een soort lepel tegen de bal aanschieten. En dat gaat met, uh, met, met 34 km per uur, dus we kunnen vrij hard schieten. Uh, wat is er leuk aan? Uh, ja, het, is, het is gewoon leuk om met, uh, met een team, we zijn met een team van, van 20 mensen, uh, om zo'n zo zo robot te maken. Dus uh, iedereen heeft zijn eigen specialiteit natuurlijk. En je moet heel intensief uh, samenwerken om dit voor elkaar te krijgen. Uh, uh, hebben, die ook, hebben die robots ook namen? of uh, Hebben ze alleen maar nummers? Of zijn het... <laughs> nee, we hebben, ze, we hebben ze nummers gegeven. Dat was met het programmeren gewoon uh, iets makkelijker. Dus, uh, minder type. Onze nummer 1 is onze keeper en de rest heeft nummers tot en met zes. Ja. Robin, ik heb van harte gefeliciteerd hoor met, met, met de titel, maar um, welke gedachten zitten verder achter het robotvoetbaltoernooi? Um, die techniek die voor het voetbal gemaakt wordt, die kunnen we, kunnen we ook een hele hoop andere robots toepassen. We hebben bijvoorbeeld ook een uh, zorgrobot. En um, ja, daar zie je gewoon een hele hoop techniek terug uit het, uh, uit het voetbal. Um, dus ja, wat... Het doel ook een beetje van deze competitie is, is dat, je een, uh, dat we een robot kunnen maken... die in een omgeving, die, die niet heel gestructureerd is... Waar, waar de robot niet precies weet waar alles staat... Um, toch zijn weg kan vinden. Mm. Dus dat is een beetje het onderzoek wat er, uh, wat er gedaan wordt. Ja, als maar niet met uh, 34 km per uur de kopjes van de tafel afschiet. Ja, precies. Ja, ja. Nou, hey, um, uh, Robin van harte nogmaals. Uh, met de Robocup gaat het vieren. Ja, dat gaan we zeker nog doen. Oké, okay. en uh, nou, uh, de volgende keer weer in die finale? Ja, dat, uh, de volgende keer is in Eindhoven, dus uh, oh, okay. we kunnen in eigen huis oh, de wereldtitel uh, proberen te verdedigen. Oké, okay, ja. nou, uh, je moet alvast beginnen met sleutelen volgens mij. Fijne avond. Oké, okay, dankjewel. Ja, dag. Goeie. Goh, ja, een zorgrobot. Kunnen jullie je daar iets bij voorstellen hier ja, aan de tafel? Ja, van alles. Hans Ja, Ja, ik bedoel, je zit in, in Japan natuurlijk al heel veel uh, ontwikkeling, op, ontwikkeling op dat vlak. Ik moest ook even lachen. Ik dacht van ja, als die dan een patiënt met 34 km per uur het bed inschiet. <lacht> <lacht> je moet wel zorgen dat je de juiste robot inzet. <lacht> maar um, hey, dat, dat is natuurlijk wel het interessante aan, uh, aan dit soort... Uh, dit soort dingen. Ik voel me af... Het koud. Ja, nou, ja, maar misschien is een zwaal van een voetbalrobot wel heel erg leuk. <lacht> <lacht> ik voel me af, zijn er overtredingen en hoe werkt dat? He, ja, je mag natuurlijk waarschijnlijk... Uh, uh, je hebt van die, van die, ook van die uh, vechtrobotten, he, die ze dan loslaten. Dus hier zullen ook al allerlei regels voor bestaan. Een cirkelzaag die eruit komt. Ja, maar, dan ja dan. echt. En uh, hamers die op andere robots staan. He, want je ja. dus dat soort dingen stel je voor. Maar dit is misschien wel iets mooier. Geert-Jan, zie jij dat uh, voor je? Nou, in mijn vak, het internationaal recht, zal het over 10, 15 jaar zo zijn dat waarschijnlijk robots een oorlog uitvechten en niet langer meer een, een, een menselijk leger. Eh, neem bijvoorbeeld de, de aspecten van de drones, hè, dus oh. de onbemande vliegtuigen die raketten afvuren. Er is nu een prototype, de X-47B, in ontwerp door de Amerikanen. En dat zal binnen drie, vier jaar zelfstandig kunnen. Uh, zelfstandig kunnen uh, vliegen, ja. landen, uh, bijtanken... en ook zelfstandig een doel kunnen lokaliseren... en zelfstandig kunnen bepalen wanneer de raket wordt afgevuurd. Dat is anders dan die drone zoals die nu is. Ja, daar dan zit dus een uh, operator zeg maar, achter een laptop, achter een computer... die dus uh, zeg maar t, uh, de coördinaten intoetst waar de drone naartoe moet... En daar zit nog een menselijke hand in, uiteindelijk het afvuren van de raket. Maar binnen nu een vijf tot tien jaar zal dat niet meer zijn. Dus je ziet een hele ontwikkeling ook op het gebied van uh, oorlogvoering. Waarbij uh, robots, drones het zullen gaan overnemen. De, de, de moraliteit wordt uitgeschakeld eigenlijk. De computer ja, neemt de, de beslissing. De de doden wordt dus ook lager. En dat betekent eigenlijk ook dat een aantal beginselen van het internationaal oorlogsrecht uh, op dat punt uh, herschreven moeten worden. Misschien, misschien weer te binnen dat niet zo gek lang geleden... was er toch een verhaal over een man die uh, vanuit Amerika, vanuit zijn scherm... He, met, echt alsof hij met een computerspelletje ja. bezig was, die dingen bestuurde en uh, Syrië bombarderen. Was het in Syrië? Was dat nou, was dat nou? nou ja, goed. In ieder geval, heel ver weg, om het even zo te zeggen. Ja. Uh, vanaf zijn scherm gewoon uh, een huis kon bombarderen en vervolgens, dat uh, als hij klaar weinig. was, juist ja. weer aandeed. En, uh... nou, onder president Obama is het aantal dronesaanvallen in Jemen, Somalië, uh, Pakistan, Afghanistan, Afghanistan vervijfvoudigd. En er zijn nu zo'n 7500 drones, as we speak, die vliegen boven al die landen. Uh, Amerikanen hebben rond de 38.000 drones hmm. in voorraad. Dus het is een, een aantal jaar geleden ging het nog nog een paar honderd. Nu zijn dat er al 7.500. Dus het gaat enorm snel. Hmm. Ja, dat, dat, dat, uh, dat die er rondvliegen, ja, daar kan je nog over scheren, Maar die dingen zelf kunnen gaan starten, hè, bombarderen, ja. bijtanken en verder bombarderen. Dan uh, krijg ik toch wel een soort visioenen van dingen die je echt niet wil. Ja. Maar het wordt natuurlijk verkocht door de Amerikanen naar de achterban. We hebben geen slachtoffers meer onder. Er komen geen dode militairen meer terug. Eigen, eigen jongens in bodybags. Dat verschrikkelijke beeld wat we nog steeds hebben van Vietnam en Afghanistan. Ja, ja. En, en dat is het aantrekkelijke voor de overheid om drones te gebruiken. Ja, duidelijk. Er we zit een uur op. Maar gelukkig komt er zometeen. Nog een uur met dezelfde gasten hier aan tafel. Dan ook de uitslag van Tijd voor Tijd. Het was nog een heel gedoe om die uitslag te krijgen. Daar gaan we zo meteen meer over vertellen. Ik moet erin sturen. Kan het nog? Ja, te laat. Sorry. Moest voor half twaalf vanochtend. Graag tot zo na tien uur.